Ik wil nog een keertje vrijen met jou. Ja, ik wil nog een keertje vrijen met jou. Ik wil nog een keertje vrijen met jou. Ja, ik wil nog een keertje vrijen met jou. Ja, ik wil nog een keertje lachen met jou. Ja, ik wil nog een keertje lachen met jou. Ja, ik wil nog een keertje lachen met jou. Ik wil nog een keertje lachen met jou. Ja, ik wil nog een keertje vechten met jou. Ik wil nog één keertje vechten met jou. Ja. Ik wil nog één keertje vechten met jou. Ik wil nog één keertje vechten met jou. Ja. Ik wil nog één keertje huilen met jou. Ik wil nog één keertje huilen met jou. Ja. Ik wil nog één keertje huilen met jou. Ik wil nog een keertje huilen met jou, ja. Ik wil nog een keertje lachen met jou. Ik wil nog een keertje vechten met jou, ja. Ik wil nog een keertje huilen met jou. Ik wil nog een keertje vrijen met jou, ja. Ik wil nog een keertje vrijen met jou. Ik wil nog een keertje vrijen met jou, ja. Ik wil nog een keertje lachen met jou. Ik wil nog een keertje huilen met jou. Stoken. Yeah. Oh yeah.